Bart Wever, zijn zever, ligt al lang. Op mijn lee... He he he... He ver. Ja, beste mensen, ik ben het zo... Beu als kouwe pap... Die een Bartewever altijd maar zeveren... Ja, en we kunnen niet akkoord gaan... Met de staatshervorming... Zoals het daar maar af voorstelt... En maar onderdoen... Voor de Vlaams gevolksbeweging... Die zegt van... Bart de Wever. als gij durft aan de walen toegeven... Dan zullen wij... U in de band slaan, dan zal het Vlaams gevolg u veroordelen. Het lijkt wel zwalend die dat zei tijdens de eetaflegging van koning Albert tegen Jean-Pierre van Rossum. Meneer de wever, heh, heb je geen stenen op uw lever? Ah, of al nu nieren, nierstenen, zegt u het maar.